Het is 7 uur, Jobboot met het NOS Journaal. Het noodweer dat vanochtend en vanmiddag over het land trok... heeft niet tot grote problemen geleid. In Noord-Brabant lijkt de schade het grootst. Daar waaiden bomen om die het verkeer hinderden. In Zeist liep een deel van de Hema onder water. Ook elders waren er kleine overstromingen en waaiden takken van bomen. Het KNMI gaf code oranje voor extreem weer af... maar nadat de buien het land hadden verlaten... werd een lichtere waarschuwing afgegeven, code geel. Vanavond en vannacht kunnen weer nieuwe zware buien ontstaan. Het afgelopen half jaar zijn bijna 278.000 gebruikte auto's verkocht... door dealers die zijn aangesloten bij de BOVAG. Dat zijn ongeveer net zoveel als vorig jaar. De verkoop van nieuwe auto's is juist sterk gedaald, met ruim 36%. Procent. Uit cijfers van de BOVAG blijkt dat vooral jonge grote wagens in trek zijn bij mensen die een tweedehands auto zoeken. De vraag naar jonge middelgrote familieauto's is zo groot dat dealers steeds vaker tweedehands auto's uit het buitenland halen, omdat er niet genoeg aanbod in Nederland is. Feyenoord gaat de plannen voor een nieuw stadion opnieuw onderzoeken. Een commissie met daarin onder andere commissarissen bij de Rotterdamse Club gaat de komende maanden onderzoeken of de plannen toch haalbaar zijn. Dat meldt RTV Rijnmond. Ook wordt bekeken voor welk plan het meeste draagvlak is bij de Feyenoord-supporters en bij de politiek. De plannen voor een nieuw stadion kregen geen steun in de gemeenteraad van Rotterdam. De stad moest voor 165 miljoen euro garant staan, maar de meeste partijen durfden dat niet aan. Een alternatief is om de huidige Kuip grondig te verbouwen. Het Leids Universitair Medisch Centrum is weer aangesloten op het stroomnet. Vandaag zijn de laatste herstelwerkzaamheden verricht... die nodig waren na een brand gisteren in een elektrische installatie. Daardoor hadden 7000 huishoudens in Leiden en omgeving urenlang geen stroom. Ook het ziekenhuis in Leiden werd getroffen door de stroomstoring... en schakelde over op noodstroom.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 10.513. Hoera, er wordt straks weer gevoetbald. Het is om de Johan Cruijffschaal. Het is het begin van het voetbalseizoen, zomaar zeggen. Ajax tegen AZ in de arena met alles erop. En eraan een wedstrijd die om 8 uur begint daar. En verder aandacht vanavond voor de Classica San Sebastian. Dat is wielrennen voor atletiek, de Diamond League wedstrijden in Londen. En het WK Waterpolo voor vrouwen waar Nederland de kwartfinale heeft bereikt. Langs de lijn, zoals altijd op zaterdagavond, tot elf uur met Sport en...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 The drill me climb down the family tree that grew outside our Level 42 met de running in The family. Gisteren won Usain Bolt met overmacht de 100 meter tijdens de Diamond League-wedstrijden in Londen. Op de 200 meter leek Jourani Martina geblesseerd uit te vallen. Leon Haan is daar in Londen. Uh, heeft Martina vandaag wel meegedaan aan de 4x100 meter Esta Want dat was natuurlijk wel belangrijk, Leon. Nee, hij heeft niet gelopen uit voorzorg. De blessure ja, die valt mee. Hij heeft een beetje last van zijn abductor. Dat is aan de binnenkant van je been. Maar hij heeft gezegd, ja, met het oog op het WK wil ik mijzelf niet forceren. En vandaar dat hij dus niet startte als tweede loper in de 4x100 meter ploeg. Dat maakte die ploeg automatisch natuurlijk minder sterk. En uh, ja, daardoor uh, kon Nederland ook absoluut niet mee in die race over 400 meter. Het finishte als zesde met 39,69. Dat was een ploeg bestaande uit Brian Mariano, Joren Tromp, Jero Veller en Hensley Paulina. Ja, en dan uh, is het de vraag of ze met Martina bij het WK in Moskou, want de ploeg is daarvoor geselecteerd... Uh, of ze dan wel uh, goed voor de dag kunnen komen. Dat, dat, dat blijft uh, nu op dit moment uh, onduidelijk uiteraard. Maar uh, het was een moeizame, generale repetitie. Uh, dan de 100 meter waarop Daphne Schippers uh, liep. Hoe deed zij het? Ja, zij uh, noteerde 11-18. Zij kon eigenlijk niet mee met, uh, met de specialisten. Je moet er direct bij zeggen dat Daphne Schippers natuurlijk een uh, atleet... die nog maar 21 jaar is. Het is een zevenkampster. Zij gaat ook naar Moskou voor de zevenkamp en voor de estevet op de 4x100 meter. Ja, dit seizoen was al heel erg snel. Had 11.09 gelopen. Zat daarmee 100 ste boven het nationaal record van Nelly Koman. Ja, dan hoop je natuurlijk in zo'n topveld tegen de absolute wereldtop op de 100 meter... dat ze in de buurt kan komen van dat nationale record. Maar het was niet een, een echt goede race van schippers. Vandaar dat zij met 1-18 11 er niet aan te pas kwam. En wie wonnen? Uiteindelijk, uh, er waren eerst voor voorrondes. En schippers die stranden dus in die voorronde. Uh, uiteindelijk was het in de finale toch enigszins verrassend de Nigeriaanse blessing Okakbare... Die won na uh, 10'79. Verrassend omdat uh, Shelley N. Fraser, de grote favorieten, er niet aan te pas kwam. Die had een hele moeizame start en uh, liep eigenlijk halverwege uh, vijfde, zesde. Werd uiteindelijk toch nog uh, knap vierde. Maar uh, Fraser, de Olympisch kampioen, verloor dus in het rechtstreeks duel met de Nigeriaanse Okkakbaren Die met 10'79 een nieuw Afrikaanse liep. Wat zegt dit nou voor het uh, WK, uh, Leon? Gaat iedereen voluit of... of uh... Ja, kijk op die sprint wel. Kijk op de sprint wel. Uh, dat is natuurlijk ook uh, nog even een prik uitdelen aan de concurrentie. Dus op zo'n 100 meter kun je echt toch zeggen dat zo'n zo Okakbare die, die gaat natuurlijk maximaal. Ja, vandaar ook dat, dat Afrikaanse koor. Maar ook Shelley en Fraser gingen hier absoluut voor de winst. Maar daarentegen op andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld op de 3000 meter... dat is een incourante afstand weliswaar, kwam Mo Farah, de grote Britse held in actie. Nou, die zien we natuurlijk straks terug in Moskou op de langere afstanden, de 5 en de 10. Ja, die is zoveel beter dan de rest. Die, die, die kon die slotronde, uh, ja, hij bij wijze van spreken op 90% van zijn kunnen... Uh, konden die afleggen om toch nog heel makkelijk de winst te pakken. Dus dat is meer dan nog gewoon een soort test... Een, een serieuze test, maar geeft dan niet alles, want dat is niet noodzakelijk. Ja, nog even terug naar Nederland. Uh, op de 110 meter hoorde Koen Smet. Uh, heeft hij zijn persoonlijk record verbeterd? Nee, hij had een persoonlijk record van 13,58. Hij liep 13,74. Het was technisch gezien geen goede race van hem. Uh, tot halverwege ging hij goed. Daarna maakte hij wat fouten en raakte hij achterop. En uh, ja, hij had toch natuurlijk gehoopt hier uh, optimaal te presteren en wellicht in de buurt te komen van die 13,50, want dat was de limiet voor deelname aan het WK in Moskou. Nou, dat lukt niet. Smit is jong, 20 jaar en uh, ja, hij heeft nog duidelijk een goede toekomst, denk ik, op de 110 meter horde voor zich. En uh, die zullen we ongetwijfeld volgend jaar en de jaren daarna gaan zien op die afstand. En verder voor, vlak voor dat WK nog opvallende prestaties? Ja, ik, ik vond eigenlijk de mooiste prestatie toch wel die van Olympisch kampioen Renola Lavilligny... ...bij het polstuk hoogspringen, die kwam tot uh, 6 meter 2. Ja, als je over 6 meter springt dan is dat uh, zeer bijzonder. Uh, het wereldrecord is en blijft in handen van Sergej Bubka. Uh, Onaantastbaar met, uh, met 6-14 uh, in de buitenlucht. Uh, maar goed, Lawilenie uh, liet zien dat hij uh, in absolute topvorm is. En uh, samen met de 10-77 in de serie van Shelly en Fraser, de 100 meter, en de 10-79 in de finale voor, voor de Nigeriaanse blessing Okakbare... waren dat toch eigenlijk de prestaties van de dag. In sick was dat met Blurred Lines. We gaan het hebben over wielrennen. De Classico San Sebastian werd vanmiddag gewonnen door de Fransman Tony Calapin. Hij kwam solo over de streep daar in Spanje. De Classico is traditioneel de eerste wielerklassieker na de Tour. Goedenavond Gio Lippens. Goedenavond Ronald. Hij was zelf geloof ik nog het meest verbaasd, hè, die Calapin? Ja. Het was wel leuk om te zien hoor, sowieso de manier waarop hij over de finish kwam. Even uh, ter omkijken en denken, ja wat heb ik nu? Ga ik nu hier winnen? Hoofd schudden? Daarna had hij toch nog wel de tegenwoordigheid geest om zijn shirtje netjes dicht uh, te trekken. Zodat hij uh, keurig als uh, winnaar over de streep kwam. Uh, maar met name ook in het interview na aflopen. Hij zei dat hij zeer teleurgesteld uit de Tour de France was uh, gekomen. Want daar is hij 58ste geworden in het algemeen klassement. En daar had hij zelf, zichzelf in ieder geval meer van voorgesteld dan uiteindelijk dat uh, eindresultaat. Het was die de eerste keer dat hij aan de Klassica meedeed, dus ja, hij zegt, uh, ik kom hier en ik win meteen. En ik kan me voorstellen dat hij er verbaasd over was, maar zoals je dat zo mooi in het wielrennen zegt, die overwinning was niet gestolen. Nee, maar wat was de tactiek die hij volde? Simpel, hij is uh, iedere keer met uh, groepjes meegegaan die uh, probeerden weg te springen. Het allereerste initiatief van de echte grote namen, dat kwam uh, bij de tweede passage van nou, de seri meest serieuze berg daar in die klassica. Dat is de Geitskebjel. Dat is een berg van de eerste categorie. Hij is niet eens zo hoog, oh, 455 meter boven zeeniveau. Maar daar kom je dus echt letterlijk van dat zeeniveau af. Uh, en uh, Het is een lange klim, dus uh, daar uh, sprong uh, Nairo Quintana weg samen met Alejandro Valverde. Dat waren de eerste twee die eigenlijk de koers openbraken wat betreft de en uh, daarachter, daar sprong inderdaad wel deze Tony Galopin heel slim mee. Daarna werd weer gedemarreerd en toen kregen we een uh, heel klein uh, kopgroepje van uh, vijf man. Zes man eigenlijk moet je dan zeggen, want ook Mikel Landa hoorde daar nog bij van Euskaltel. Die had een ploegmaat, Mikel Nieve. En dan had je twee ploegmaten uh, van de Saxo-ploeg. Roman Kreutziger, de nummer 5 van de Tour. En uh, Nicolas Roach. En dan hadden we ook nog Alejandro Valverde daarbij. En natuurlijk die Tony Galopin. En Galopin demereerde heel simpel bij de laatste klim, de Arcalais. Daar sprong hij weg. En uh, ja, niemand die hem volgde. Ze keken allemaal naar elkaar. Hij nam een voorsprong van. 20 seconden, 25 seconden zo'n beetje. En aan de finish was het precies 28 seconden. Dus hij is prachtig solo naar die overwinning gereden. Ja, hij is pas 25 jaar. Uh, hij zegt zelf dat hij in die Tour meer verwacht had dan die 58ste plaats. Betekent dit dat hij echt wel een carrière tegemoet kan zien? Ja zeker, dit, dit is wel een doorbraak hoor. Het is wel altijd een soort eeuwige belofte geweest, een eeuwig talent. Uh, hij heeft ooit een etappe gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij heeft ooit een koersje gewonnen in Saint-Malo. Dat zijn niet echt de grote koersen. Uh, hij is ooit derde geworden ook in het eindklassement van uh, de Ronde van Luxemburg. En het, ja, het, het is een renner waarvan iedereen zegt van die heeft wel talent. Hij kan meer dan wat hij tot nu toe laat zien. En ik denk dat deze overwinning, zo'n klassieker winnen. Ook de eerste klassieker meteen na de Tour. Waar al die Tour tenminste de belangrijkste, die waren er wel. Bij, behalve eigenlijk Christopher Froome, die was er dan niet bij. Uh, Rodriguez was er trouwens ook niet bij. Dus dat waren de twee voornaamste afwezigen. Ja, en als je daar dan wint, midden in dat veld van allemaal mannen die in de Tour hebben gestreden, dan, uh, dan, dan doe je het goed. En dat belooft wel veel voor de toekomst. Ja, San Sebastian is vaak ook een koers waar die renners met die, uh, die Tour verdettes, die mensen met die goede Tourbenen uh, echt uh, opvallen. Was dat dit jaar dus niet? Ja, toch wel hoor. Want ze hebben zich wel allemaal laten zien. Want als je gewoon kijkt naar de eerste pelotonnetjes, de eerste groepen die je had in de koers. Je had dus dat groepje van zes man, die ik net heb genoemd. Met dus daarbij Kreutziger, met Valverde erbij. Nou, grote mannen uit de Tour. En Valverde werd ook achtste in die Tour. En daarachter kregen een groepje waarin ook de Nederlanders zaten. Bouke Mollema zat daarbij. Robert Geesing zat daarbij. En Wout Poels zat daarbij. Is toch knap dat die daar in ieder geval in die groep erachter zaten? Daar zaten onder andere bij Sylvain Chavanel, Jan Bakelands... Dat zijn toch renners die ook in de tour wel wat hebben laten zien. Bakenlands in het geel gereden. Moreno Moser zat daarbij. Uh, dit jaar ook gewoon heel goed bezig. Die won trouwens de sprint van die achterblijvende groep. Ja, en, en dat geeft wel aan dat mannen die uit die tour komen, dat ze in ieder geval nog ja, de goede benen hebben om dan zo'n klassieker te rijden. Aan de andere kant merk je misschien ook wel een beetje sleet. Ik kan me wel voorstellen dat er ook renners bij zijn die ja, over en over vermoeid zijn. Bijvoorbeeld Alberto Contador deed mee. Die komt echt niet in uh, de hogere regionen van de uitslag uh, voor. Uh, die heeft het dus echt laten lopen en die stuurde dan uiteindelijk iemand als Kreutziger naar voren en uh, Roach, twee ploeggenoten van hem. Dus het is een beetje dubbel. Het is aan de ene kant mannen die nog lekker in het ritme zitten na de Tour en aan de andere kant de mannen die echt helemaal tot aan het gaatje zijn gegaan in de Tour en eigenlijk back af zijn. Maar die klassieker toch nog even rijden, ja of voor de sponsor of omdat het misschien altijd toch nog wel een leuke kans is. En die Nederlanders die je noemde, die hebben toch van de week allemaal die criteria ook nog gereden? Ja, ze hebben zelfs, uh, Mollema heeft er volgens mij uh, eentje gewonnen, Geesink niet. Uh, maar inderdaad, ze hebben overal gereden. En als je dan kijkt gewoon naar de uitslag, negende plek voor Bouke Mollema. Dat is een beetje de plek waar hij ook thuis wordt in de klassiekers dit jaar. Want hij werd negen in de Waalse Pijl. In, uh, uh, ja, in, in de Waalse Pijl van dit jaar, in april. Tiende in de Amsterdam Gold Race. Uh, dus hij heeft gewoon ja, een beetje op zijn niveau gepresteerd. En Mollema, daar weten we van, hè? zesde in de Tour, tweede in de Ronde van Zwitserland. Dus gewoon aan een prima seizoen bezig. Robert Geesink werd twaalfde, de tijd als Mollema op 51 seconden van Tony Gallopin, de winnaar. En Wout Poels, die eindigde net eventjes. Ja... En toen viel Guido weg. Maar uh, oh nee, die zat er zie. eigenlijk ook bij, die zat in dat groepje de hele tijd. Dus ook op 51 seconden van, uh, van de winnaar. En ik geloof dat Gio opnieuw wegvalt. Nou, dan uh, proberen we het zo nog een keer... In de... Uh, even een Ja, ik hoor je weer. Uh, die laatste zin moet je nog even afmaken, want die was nog niet klaar. Nou, ik had het over die Nederlanders, dus uh, Mollema 9e, ja? Geesink 12e. Dat hebben we al gehoord. Ja. Plos, ja. uiteindelijk 14e. Oké. Okay. Um, er is ook nog vandaag begonnen de ronde van Polen. Hebben ze daar geen bergen dat ze in de Dolomieten <laughs> in Italië zijn begonnen? Nou, daar hebben ze wel degelijk bergen. Uh, ik ben daar wel eens een keer geweest in de vredeskoers vroeger. En dan kon je aardig klimmen daar in Polen. Zakopane, dat soort plaatsen. Uh, maar ze hebben gewoon besloten om uh, in Italië te starten. Twee etappes in Italië. En vandaag was uh, de etappe naar Madonna di Campiglio. Met een aantal flinke kols uh, erin. En ja, daar zie je toch ook wel een hele opmerkelijke uitslag. Sowieso het feit dat Pieter Wening lang vooruit heeft gereden. Solo. Uh, leek eventjes, ja, misschien wel op weg naar een heel mooi resultaat. Naar een overwinning. Maar hij werd ingelopen. En hij is keurig. In die groep gebleven die hem inliep. En uh, hij finishte uiteindelijk als tiende. Wel beste Nederlander. Diego Ulissi, een Italiaan van Lampere, won uh, de wedstrijd. De eerste etappe dus. En morgen weer zo'n etappe in de Dolomieten. Maar als je dan gaat kijken naar uh, de uitslag. Dan uh, zie je daar toch wel een paar hele opmerkelijke dingen in staan. Ik kijk bijvoorbeeld naar Vincenzo Nibali. He, winnaar van, uh, van de Giro, die eindigde op de 59e plek. 9 minuten en 13 seconden achter de groep met Wening. Bradley Wiggins, daar weten we allemaal van hoe die in de Giro. Dat ging voor geen meter daar. 57e in dezelfde groep als Nibali en ook Rigoberto Ouran. Ook toch wel een van de grote namen. Die finishte gewoon als 46e op 6 minuten en 19 van die grote groep. Dus er zijn meteen enorme klappen uitgedeeld daar in het algemeen klassement. En het is toch wel leuk om te zien dat Pieter Wening het daar uh, goed uh, doet. Kijk ik ook nog even naar Pieter, Pieter Wening, Nederland... dat is toch uh, voor de oudere luisteraars nog even... de laatste Nederlandse etappenwinnaar, hè? Sterker, ja, inderdaad. En ook <laughs> in de, de laatste etappenwinnaar in de Giro, hè. Vergis je niet, uh, daar won hij ook ooit een hele mooie rit naar uh, Oviedo dacht ik dat het was. En uh, Pieter Wening is inderdaad wel de man die voor ons uh, de grote etappes moet, uh, moet gaan binnenhalen in de ronde. En hij rijdt nog steeds rond, hij rijdt weliswaar voor die Orica Green Edge, uh, ploeg Maar hij doet het gewoon uitstekend en uh, heeft vandaag een heel mooi visitekaartje achtergelaten. Bedankt, Gio. Graag gedaan. Linda Carlyle, circle in the tent. Op het WK Waterpolo in Barcelona hebben de Nederlandse vrouwen zich geplaatst... voor de kwartfinale, want Oranje rekende in de tussenronde af met China. Het werd net een overwinning, 11-10. Assistent-bondscoach Arno Haverga beleefde in de slotfase benauwde momenten. Ja, het was wel wat stress. Ja, want er stonden drie goals voor met nog een minuut of vier te spelen. Nou, toen had ik zelf ook wel zoiets van, nou, dit houden we binnen... Maar ja, toen kregen we toch een hele snelle goalmanzoren en daarna nog eenmaal meer erachteraan. En toen werd het toch wel een beetje spannend. En dat uh, gaf wel iets meer stress dan ik wilde eigenlijk. Ja, want wat denk je dan op de bank? Het, het zal toch niet nou, gebeuren? Dat spookt natuurlijk wel door je hoofd. Maar uh, ja, ik heb wel voor deze hele de wedstrijd wel het vertrouwen gehad en het gevoel gehad... dat we echt sterker waren en dat we deze wedstrijd binnen konden halen. En uh, dus ja, dat, dat, het, het was niet zo extreem dat ik er wanhopig van werd. Maar ja, ik denk wel even van oh shit. Wat gaf de doorslag, vond jij? Hoe bedoel je? Dat, dat jullie wel doorgaan in China niet? Nou ja, ik denk als je naar heel de wedstrijd kijkt dat we één stuk fitter waren. Twee, dat wij ja, echt uh, beter speelden. Zij hebben twee penalties moeten scoren. En, nou, op een gegeven moment schieten ze nog twee ballen van afstand erin. Dat was een beetje, hadden we misschien iets, uh, iets handiger kunnen verdedigen. Maar ik denk dat wij in zijn totaliteit gewoon betere betere ploeg hebben. Beter gespeeld hebben, tactisch beter gespeeld hebben. En uh, nou, ja, wat ik al zei, een stuk fitter zijn. Had de ploeg dit nodig, deze overwinning, op een cruciaal moment in een belangrijk toernooi? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, we hebben natuurlijk die wedstrijd tegen Spanje met twee weken was het verschil verloren. Dat had, even, had zo de andere kant op kunnen gaan. De wedstrijd met Rusland uh, gelijk. En uh, ja, nu win je gewoon van een topland. Uh, in, in een extreem belangrijke wedstrijd met heel veel druk erop. En uh, ja, ik denk en ik hoop dat dit uh, nou ja, weer net eventjes een duwtje verder geeft. Uh, 10% extra vertrouwen in de ploeg. Dat uh, iedereen zich ervan overtuigd is dat, ze, dat we als ploeg uh, heel ver kunnen komen in dit toernooi. En uh, nou ja, dat, uh, dat zullen we over twee dagen zien. Hij is de grootste drukker nu af, denk je. Nou, de grootste druk weet ik niet, want wij, uh, wij, spelen, wij willen het liefst willen we de finale spelen. En dat betekent dat we de kwartfinale, en de finale nog twee keer zo'n wedstrijd moeten spelen. Dus ik, uh, ik weet niet of de grootste druk eraf is, want uh, elke wedstrijd is het natuurlijk nu knock-out. Uh, ja, bij winst blijf je je doel uh, nastreven. En bij verlies dan, uh, ja, dan zou je door moeten van 5 tot en met acht, wat we eigenlijk niet willen. Volgende tegenstander Hongarije, maandagavond. Ja. Hoe zwaar wordt dat? Ja, dat wordt heel zwaar. Ik heb ze op dit toernooi nog niet live zien spelen. We kennen ze uiteraard wel goed. Het laatste toernooi in Douchevaro gespeeld in Hongarije. Gelijk gespeeld. Uh, de dagen vooraf gaan eraan met ze getraind. Dus op zich kennen we ze vrij goed. En, uh, ja, we zullen moeten kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ik, uh, ik denk dat het weer een hele spannende wedstrijd wordt waarbij uh, twee ploegen enorm aan elkaar gewaagd zijn. En ja, we zullen maandagavond weten hoe uh, het vlagje er dan bij hangt. Er valt uh, weinig van te zeggen. Hè? De krachtsverschillen zijn klein ja, aan de top. Maar, uh, ja, maar dat wisten we van tevoren. Er zijn gewoon tien landen die, uh, die allemaal van elkaar kunnen winnen. Allemaal hier voor medaille kunnen spelen. En nu valt China en vanavond Italië en Griekenland daarbuiten. buiten. Nou, dat zijn gewoon toplanden. En uh, wij zijn er ook één van. En uh, nou ja, uh, dit keer zitten wij wel aan de goede kant van, uh, van het uh, rijtje, zeg maar. En spelen wij wel door voor de finale plaatsen. Ja, eindelijk een keer net wel. Ja, nou ja inderdaad. We hebben de afgelopen tijd dus wel toernooien gespeeld waar we... Uh, elke keer er net Om Ondanks goed spel en uh, groepswinst bijvoorbeeld de Triest... en in een uh, kruiswinstrijd uh, eruit. Maar, uh, nu laten we gewoon zien dat we doorgaan. En op uh, maandagavond aan ons om te overtuigen dat we ook uh, echt in staat zijn om te winnen. Arno Havira is de assistent bondscoach van de Waterpolo Vrouwen. die met 11-10 van China wonnen en daardoor in de kwartfinale van het WK staan. Vitesse verloor vanavond de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding van Bayer Leverkusen. In Galdedom werd het 4-0 voor de Duitse ploeg. Donderdag begint Vitesse in Roemenië aan het seizoen... met een wedstrijd in de derde voorronde Europa League tegen Petro Loel. Verslaggever Richard van der Maarden praat met Peter Bos, de trainer... over die wedstrijd en natuurlijk over het duel van vanmiddag. Peter Bos, ik denk een uh, hele goede oefenwedstrijd voor jullie. Wel een teleurstellende uitslag, maar jij zag met name... denk ik in de tweede helft toch genoeg lichtpuntjes? Ja, zeker. Nee, het resultaat is teleurstellend. Hè? Dat is logisch als je met 4-0 verliest. Maar iedereen die bij die wedstrijd aanwezig is geweest, die, die zal gezien hebben dat dat, dat niet helemaal recht doet aan, aan de wedstrijd. We hebben de nodige kansen gecreëerd. Een paar keer de paallat geraakt, een strafschop gemist. Dan hadden we zeker moeten scoren deze wedstrijd. Maar het is inderdaad een hele nuttige wedstrijd, Omdat deze jongens binnenkort Champions League spelen. En, en, en de, foutje, de fouten die je maakt meteen afstraffen. En, en ja, de twee corners in het begin eigenlijk al de eerste 25 minuten. Twee corners. Maar wat ik nog erger vind is uh, uh, dat, dat vanuit de omschakeling. Hè, want zij zakte ver terug vanuit de omschakeling dat ze de derde goal maakten omdat je daar niet goed staat en dat komt omdat je niet durft door te dekken. En dat is in dit systeem een van de moeilijkste zaken. Omdat verdedigers al met veel ruimte in de rug spelen. En als je dan zelfs tot op de helft van de tegenstander moet durven doordekken. En dat moet je, want anders dan word je weggecounterd Ja, daar is, daar is lef voor nodig. En daar uh, heb je goede tegenstanders voor nodig om dat af te straffen. En daar hebben we vandaag tegen gespeeld. Ja, dat was duidelijk in de tweede helft een stuk beter verzorgd bij jullie. Jullie durfden in elk geval meer en dat leidde ook tot uh, veel kansen. Ja, we hebben het daar uitgebreid in de rust over gehad. Ik heb tegen de jongens ook in de rust, hoor, want 3-0 is eigenlijk ook alweer zo'n uitslag... dat je zegt van nou, hè, iedereen zit dan met de kopjes naar beneden. En ik heb gezegd, klopt, de uitslag is heel teleurstellend. Maar het spel vond ik niet. Alleen, je zal heel nauwkeurig in balbezit moeten zijn... en je zal al hè, je restverdediging beter moeten verzorgen door door te durven dekken. En dat hebben we, vind ik, inderdaad de tweede helft veel beter gedaan... waardoor je, vond ik, volledige controle over de wedstrijd had. En inderdaad ook, ook de nodige kansen wist te creëren. Ja, dan woensdag naar Roemenië. Dan begint het echt. Is Vitesse klaar voor zo'n wedstrijd? Ja, dat, dat weet je altijd pas achteraf. Eh, dit is een hele nuttige wedstrijd geweest om, eh, om, om meer klaar te zijn dan dat we voor deze wedstrijd waren. Eh, dit is heel leerzaam geweest. Eh, ook conditioneel, want het is behoorlijk zwaar tegen zo'n Duitse ploeg die, die uh, grote afstanden weet te overbruggen. Ik vond dat we daar behoorlijk in mee konden gaan tot het einde van de wedstrijd toe. Dus in die zin uh, denk ik dat we aardige stappen vandaag gemaakt hebben dan van Feyenoord, uh, Feyenoord-fiets van Heracles. En toen bleef het toch stil, al lange tijd. Maar je dat geen zorgen? Nee, geen zorgen. Nee hoor, dat niet. Maar het uh, feit dat er wat bij moet komen, dat, uh, dat klopt. En uh, dat zal hopelijk ook gaan gebeuren. Laat je je daarover intern gelden? <laughs> of wacht je gewoon rustig af? Nee, ik heb, ik heb daar iedere dag contact over. En, uh... Het is niet nodig om, om met je vuist op tafel te slaan, want iedereen binnen de club begrijpt dat het nodig is. Alleen we willen voor kwaliteit gaan en dan moet je zorgvuldig zijn en dan moet je soms wat geduld hebben. Ja, dus het is niet vreemd dat er tot nu toe nog niets gebeurd is na die twee spelers volgens jou? Het is wachten. En, het, het is wachten en of ik het vreemd vind of niet, het is de realiteit. En dit is wat ik van tevoren ook wist, hè, dat, dat, dat twee belangrijke spelers weg zouden gaan dat wij uh, uh, goede spelers erbij willen gaan halen. En uh, daar moeten we eventjes uh, geduld voor hebben. Maar ik heb alle vertrouwen in dat het gaat gebeuren. was dat van Maroon 5. Straks om acht uur de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. De strijd om de Johan Schaal tussen AZ en Ajax. En vandaar dat u de uitzending van het NOS Journaal... al om vijf voor acht op deze zender kunt horen. Bij de Alleknaars Club AZ dus vertrokken... Josie Altador en Adam Maher. En daarvoor kwam terug... Eli Babalje, de Australier, en die komt van Melbourne Heart. Daarnaast verlengde Nick Viergevers zijn contract... mede omdat er geen clubs zich aanmelden... waar de aanvoerder van AZ op zat te wachten. Wat, wat, ik, wat ik en mijn manager, of ja, mijn, mijn zaken waarin we voor ogen hadden... ja dat kwam niet uh, ja Om een andere stap te maken hadden we niet het goede gevoel bij... omdat dat de juiste stap is om door te ontwikkelen. En uh, Dan hadden we de overtuiging dat het bij AZ een jaar dan nog... Uh, beter was om, om door te ontwikkelen. En daardoor hebben we die uh, juiste stap genomen. En, uh, gelukkig uh, was de AZ ook uh, nu zover uh, toereikend om, om samen een mooie duw eruit te sluiten. En, uh, ja, dat is gelukkig voor allebei de partijen gelukt. Je speelt nu linksback na twee jaar centraal. Je leek er aanvankelijk weinig trek in te hebben. Ja, klopt. Uh, in eerste instantie uh, geef ik eerlijk toe dat ik dat niet, dat ik niet echt zag zitten. En... Uh,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 Dus het speelt een dubbele rol uh, voor, deze, uh, voor deze plek? Nou, niet, niet eens. Nee, ik ben niet met in hetzelfde bezig. Maar ook gewoon dat je je verder kan ontwikkelen naar, naar grotere clubs toe. Als je, als je kijkt naar je carrière, wat je wil. en uh, als, je, als je ziet bij grotere clubs, die, uh, ja, die, die kiezen meestal centraal voor zekerheid met, met grote jongens. En, uh, en meer du duelkracht. En op linksback worden andere dingen gevraagd. En dan zie je wel dat... Uh, dat, uh, dat uh, dat er bij, bij clubs uh, Engeland en Duitsland dat wel gewoon uh, linksback van een normaal postuur staan. Ja, en er wordt ook een aardig bedrag voor betaald, hoor, in het buitenland, voor een linksback. Nee, ja, ja, dat is ook zo. Het enige leuke nog is dat je als, als back- en vooral bij AZ, veel uh, naar voren toe kan spelen. En uh, dat het ook van je verlangd wordt. en uh, dat is, Daar moet ik het nog wel aan wennen, moet ik zeggen. Maar uh, het is wel een heel leuk iets dat, dat de drang naar voren kan zetten. Zijn AZ ze sterker geworden ten opzichte van vorig seizoen? Uh, dat moet blijken, in de breedte zeker, dat, dat zie je ook wel op de trainingen, er is veel meer concurrentie en uh, daar ook een hoger niveau op de trainingen, meer, meer passie en strijd ook. En om toch wel een plekje te willen verdedigen, en, uh, in de breedte dus zeker. En, uh, ja, het moet blijken hoe, hoe Aaron Jonsson het doet, en om er niet te veel druk op te leggen, maar er zijn natuurlijk wat is goals. is nieuwe spits? Uh, ja, nieuw, onze nieuwe spits, er zijn toch wat goals verkocht en uh, dat, dat weet je. Maar ik denk dat het duo, duo voorin zeker uh, de potentie heeft om het heel goed te doen en, en goals te maken. En uh, Ik denk als het met z'n allen doen en collectief zijn, dan, dan moeten we zeker een uh, doen vergeten, wat, wat we eigenlijk al jaren doen bij zitten. De bekerwedstrijd ajax az 0-3. het is nu om de kruisschaal. Dat zitten ze in Amsterdam nog hoog hoor. Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat ze een goede revanche willen. We hebben, uh... Voor haar goed tegenstand geboden tegen hun. En uh, gelukkig in de beker gewonnen. Dus we zijn er weer op gebrand om een goed resultaat neer te zetten. En we zijn er op gebrand om, uh, om, het, om het nieuwe AZ te laten zien. En dat we, uh, dat we meer waard zijn dan, dan vorig jaar. En dat was Nick Viergever. Uh, we gaan door naar de andere club, Ajax. Daar werden verschillende namen genoemd die zouden vertrekken uit Amsterdam. Christian Eriksen, Tobi Aldewereld, Vico Fischer. Maar geen van allen heeft er dus weer een transfer afgedwongen. Ook aanvoerder Sien de Jong gaat niet weg. Ondanks zijn doorlopende contract gaf hij aan dit seizoen bij Ajax te willen blijven. Nee, ja, Het was ook meer het feit wat ik al, uh, net ook al noemde. Dat ik uh, ja, steeds werd genoemd als uh, eventueel speler die zou gaan vertrekken... En, uh, ja, ik heb nu gewoon gezegd, ik focus me volledig op Ajax. Dus uh, die vraag of je me niet elke keer te stellen. Nee, dus is er ook überhaupt wel sprake van geweest dat uh, mensen voor jou in de deur klopten? Nee, wel. Ik heb wel uh, contact gehad. Maar ja, ik wou ook niet uh, de clubs waarvoor ik Ajax zou willen verlaten. Zeker niet met een tweejarig contract. En uh, dat heb ik ook uh, met Ajax zo besproken. Je kan toch heel rustig bij afwachten? Nou ah, ja, maar het is ook zo dat je in zo'n... Uh, zeker straks, ik heb het eigenlijk ook een beetje gedaan... in. Het, met het oog op de eerste officiële wedstrijd. En dat ik niet wil dat het de hele tijd erom gaat van wanneer gaat zien weg. Uh, dus uh, ik heb het nu gewoon uh, duidelijk uitgesproken dat ik me volledig op de club focus. En was dat ook een beetje om een statement te maken naar de rest? Nou, dat was niet zo de bedoeling. Maar ik heb wel veel met de jongens gesproken. En natuurlijk, uh, uh, kijk, ik heb ook gezegd van uh, ja, misschien moeten we allemaal blijven. En uh, wat ik zei, het is voor hen een iets andere situatie. Uh, ik, blijf, ik heb twee jaar contract, zij hebben één jaar contract. En, dus het is uh, een iets andere positie, maar toch uh, hoop ik dat ze blijven. Is de transferlijst een item in de kleedkamer? Nou, niet heel erg in de kleedkamer. Maar als ik wat lees op internet uh, over Eriksen of uh, over Toby... dan uh, ja, vraag ik ze altijd wel eventjes. Uh, is het waar of is het niet waar? En, uh, als, als je weer iets leest wat geks van miljoenen bedragen in het buitenland... wordt daarover gesproken? Nou ja, wat ik zeg. Uh, dan vraag ik er wel naar bij ze. Dan zeg ik van, uh, klopt het... Uh, dat, dat die club uh, zich heeft gemeld of wat dan ook. En tot nu toe is het nog redelijk rustig. Uh, of ze vertellen me niet alles. Wat denk je? Ik denk dat het nog redelijk rustig is. Ik hoop het ook. En verwacht je? Ja, ik verwacht dat het misschien nog wel uh, iets onrustiger zal worden. Zeker uh, gezien het feit dat ze nog één jaar contact hebben. Maar uh, ja, ik hoop, uh, ik hoop het niet eigenlijk. Volg je een beetje de ontwikkeling waar de club die steeds was toen Liverpool... ...dat Assoaris daar inderdaad voor dat astronomische bedrag weggaat... ...dat Liverpool dan zegt van... Uh... Kom maar. Ja, maar ja, Suarez, Eriksen is nou niet gelijk de... Nee, maar ze willen wel wat anders dan. Nee, dat is ook zo. Uh, kijk, natuurlijk uh, lees je dat soort dingen. En uh, dat, dat vraag ik die jongens ook gewoon uh, als ik dat lees. Dus uh, dat zal ik ook blijven doen. Mm. Maar jullie raken er niet uh, van in de war, lijkt het wel. Nee, uh, dat gevoel heb ik ook niet. En uh, daarom is het misschien ook wel goed dat ik, dat ik dit heb gezegd. En uh, dat het iets rustiger is misschien. Uh, maar uh, zeker bij, bij die jongens zal het altijd... Uh, ja, zouden de geruchten altijd blijven. Maar hef, jullie zijn toch de, uh, in alles dit seizoen de torenhoge favoriet? Eén plek bij jullie was nog vrij, dat was de rechterspits. spits. Nou, dan hebben jullie Bojan, zoals hij door het leven gaat, voorgehaald. Dan ben je toch gauw klaar? <laughs> ja, zoals het uh, nu voor staat, uh, ja. Zou het mooi zijn als we zo uh, de competitie in kunnen gaan. Ja. En, uh, kijk wat ik zeg. Het is nog even afwachten de komende periode, wat er gebeurt. Maar ja, ik hoop... Uh, dat er zo weinig mogelijk spelers zeggen nou, Als jij je centen erop moet zetten, wat zeg je dan? Blijven, weg. Wie? Uh, de, de jongens waar het om gaat. Al uh, de wereld, Eriks, wat zeg je? Als, nou, als, als, als, als zin, jij, jij mocht gokken. Dan zet ik mijn geld op één van de twee blijven. Ja? En, uh, en nog een voorkeur? Nee, dat maakt niet uit. Uh, kijk, uh, ik hoop dat ze allebei blijven, maar uh, ja, je weet het. Uh, er is redelijk wat. Uh, tenminste, er zijn redelijk wat geruchten. Ik weet niet wat er allemaal echt speelt, maar ik hoop dat. Uh, als er dan niet allebei blijft, dat er in ieder geval eentje blijft. De markt komt pas altijd laat op gang hè? bij grote clubs. Het is heel vervelend. De, de nacht van 2 op 3 september hebben we het over. Ja. Vijf wedstrijden kan je dan al gespeeld hebben. Ja, vorig seizoen hebben we ook een paar spelers nog uh, zien vertrekken aan het einde. Of tenminste toen de competitie al begonnen was. Dus uh, hopelijk uh, valt het mee dit seizoen. Maar het is altijd moeilijk in, in, de, in de beginfase van de competitie. Sleep Brothers met this old heart of mine. Hartje zomer, en er wordt straks alweer afgetrapt voor een nieuw voetbalseizoen. Landskampioen Ajax speelt tegen de bekerwinnaar AZ en de prijs is de Johan Kruijschaal. Een prijs, maar toch vooral ook een test voor de eerste competitieronde. En die is volgende week al. Rob Fleur praat met de coach van Ajax Frank de Boer. Het is nog rustig op de transfermarkt, Frank de Boer. Is het pentje zweten?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 Ik zeg Bojan. Oh, omdat ja. het makkelijker is? Nee, dan iets, maakt me niet zoveel uit. Maar uh, ik, Bojan, ik, noem spelers meestal bij een voornaam. Oké. Okay. Echt als rechterspits? Als rechterspits, ja. En de rest kan je gewoon bij jou invullen, want het is niet zoveel veranderd. Het was de enige plek die nog vrij was, geloof ik, hè? Ja, die waren nog, uh, zeg maar ten opzichte van vorig jaar, twijfels. En daarnaast hebben we natuurlijk altijd met Schöne en uh, Paulsen die... Uh, ja, het opeens... waren altijd een beetje... Uh...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 Dat zei Frank de Boer, die wil hem dus winnen. Ajax is ook de favoriet. De selectie is bijna onveranderd en is zelfs versterkt met de komst van Kirkic of Bojan, zoals Frank hem noemt. Qua transfers was het bij AZ een stuk drukker. Rob Fleur sprak erover met de coach van AZ, Gertjan jan Verbeek. Je hebt een grotere selectie en mijn, als je de namen op elkaar zet zeg je AZ lijkt er beter op. Maar je hebt je, hebt je twijfels, Gertjan jan Verbeek.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 Nou, ja, dat vind ik wel. De hele achterhoede is op de schop. Het is verdikt natuurlijk hartstikke sneu dat hij geëindigd is met een blessure. In de die conditie, geopereerd heeft, daar is hij redelijk van hersteld. Alleen nog niet geheel fit om echt al aan te sluiten bij de groep volledig. Dus dat houdt hem op dit moment ook buiten de selectie. Nou ja, daarnaast hebben we natuurlijk Gauw aangetrokken voor Rijnen. Buitens is erbij gekomen, waardoor Nick op naar links is verschoven.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 En dat zei Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ Ajax. AZ, de landskampioen, tegen de bekerwinnaar. Een wedstrijd om de Johan Kruishaal die over een minuut of zeven in de arena in Amsterdam begint. En vandaar dat uh, straks het uh, NOS Journaal... het nieuws uh, van de radio iets eerder begint.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 kom naar de meest gastvrije stad van Nederland Deventer want daar is het 365 dagen van het jaar open monumentendag ontdek het oudste stenenhuis van Nederland en 500 andere monumenten kijk op ik ga naar deventer.nl cinema geniet deze zomer van de successen van bekende novelvague regisseurs op tv5monden kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar le Parapluie de cherbourg met Catherine Deneuve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 Hij wordt verdacht van dood door schuld. Eerder vandaag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. In Kiev zijn drie leden van de Oekraïnse actiegroep Femen in elkaar geslagen en ontvoerd. Dat schrijft Femen op internetsites. Ook een fotograaf die bij de drie vrouwen was, is verdwenen. Ze waren op weg naar een demonstratie. Volgens Femen zitten de Oekraïnse en Russische geheime diensten achter de ontvoering. Leden van de feministische actiegroep strijden voor vrouwenrechten en tegen corruptie. Ze doen dat vaak met ontbloot bovenlijf.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 E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Inzet radio naast televisie zorgt voor 15% extra groei op merkbekendheid. Ik hoor u denken, mijn merkbekendheid is door mijn televisiecampagne al heel goed... dus waarom zou ik radio inzetten? Omdat het nog effectiever kan.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 De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Nogmaals, goedenavond. In de Arena staat op het punt van beginnen Ajax tegen AZ... de strijd om de Johan Cruijffschaal. Het verslag krijgt u van Bas Tigler en Andy Houtkamp. Ja, goedenavond. Vanuit een, ik mag wel zeggen, bloedhete arena. Want het dak is dicht. 30 graden plus. Collega Tegeler zullen we straks horen, we hebben wat technische problemen. Maar ja, het is ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Uh, dan uh, krijg je dat soort zaken. AZ Ajax. En uh, AZ speelt met Esteban. Met uh, Johansson, met Viergever. De man die gisteren bijgetekend heeft bij...